Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De onderliggende en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... zijn bezig met de afrondende gesprekken over de begroting voor volgend jaar. Het streven is om de onderhandelingen vandaag af te ronden. De steun van de oppositiepartijen is nodig om de plannen ook door de Eerste Kamer te krijgen. Een aantal voorstellen is de afgelopen dagen al uitgelekt. Zo gaat de zorgpremie volgend jaar met 120 euro per jaar omhoog... en wordt meer geld uitgetrokken voor defensie. Oekraïne zegt dat Russische militairen opnieuw de grens zijn overgestoken in het oosten van het land. De Russen zouden met vijf panzerwagens en een vrachtwagen Oekraïne zijn binnengereden. In hetzelfde gebied werden gisteren al tien Russen opgepakt. Volgens Oekraïne waren ze op een speciale missie, maar volgens Moskou waren ze verdwaald. Ondanks de voorzichtige toenadering van gisteren tussen de presidenten Poetin en Poroshenko... is vandaag in Oost-Oekraïne opnieuw zwaar gevochten. De provincie Noord-Holland is niet tevreden over de verkoop van de schuld van IceSafe door minister Dijsselbloem. Ook andere overheden, gemeenten en waterschappen die nog vorderingen op IceSafe hebben, zijn niet blij. Minister Dijsselbloem heeft de resterende vordering van de staat op IceSafe verkocht voor ruim 600 miljoen euro. De provincie en andere overheden zeggen dat ze bij die verkoop betrokken zouden worden. Bovendien hebben ze samen nu nog 166 miljoen van IceSafe te goed. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft kritiek op producenten van zogeheten separatorvlees. Dat is vlees dat van botten en karkassen wordt geschraapt en wordt verwerkt in frikandellen, knakworst en slavinken. Bij 11 van de 16 gecontroleerde bedrijven zaten er bacteriën in het vlees, zoals salmonella en E. coli. Ook waren er onder meer problemen met de hygiëne. Als het eindproduct niet goed wordt verhit, lopen consumenten risico, zegt de NVWA. Het weer, flink wat zon, maar in het noorden wat meer wolken en een kleine kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden en er staat weinig wind. Morgen eerst zon, nog een graadje warmer, maar in de loop van de dag buien. Ook vrijdag is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment nog geen files op de Nederlandse wegen... en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de finiel jaar. Winter almost gonna. some Ja, Marion Faithful, ook zo'n uh, sterretje, zangeresje. Dat in de jaren zestig ontdekt werd. En uh, een beetje onder de protectie stond van, uh, van de Rolling Stones. En haar eerste hit was ook geschreven door de Rolling Stones, "As Steers Go By. En later zou zij ook een zeer stormachtige relatie krijgen met, uh, met Mick Jagger. En uh, ja, zijn ze nog opgepakt. En zo wegens drugsbezit weet ik het allemaal niet. Nou, in ieder geval, dat ging helemaal fout. Uh, Marion is het op een gegeven moment ook niet helemaal goed gegaan. Ze raakte nee. verslaafd aan allerlei genotsmiddelen, waaronder de drank. Uh, terwijl het eigenlijk gewoon een zeer goed artiek, uh, actrice ook was... Meisje ja. had echt heel, dame had echt heel veel talent. Ze is uh, later in de 80 jaren nog een keertje teruggekomen met uh, de ballad of Susie Jordan. Maar, Onder andere. Toen, maar toen was er van de stem helemaal niks meer over. Nee ja, die, die... Ze, ze heeft ook nog eens een keer een uh, gast uh, optreden gedaan in een uh, videoclip van Metallica. Dank ik. Oh, nou ja, oké, okay, ja. kan je nagaan hoe diep zo'n gezonken is. <laughs> Je kan het okay. slechter treffen, denk Marian ik. Merry and Faithful dus. En uh, het liedje dat heette uh, Summer Nights. En we gaan nu naar een meneer... Die, uh, waarvan niemand weet dat hij dit nummer zingt. Want het, het staat natuurlijk op naam van Roger Glover. En Guest. En Guest. Nee, en Friends. Roger Glover and Friends. Maar niemand, niemand weet wie, wie die zanger is eigenlijk. Wie nee. is het? Jij weet het. Ronnie James Dio. Ronnie James. Ja wel. Juist. De prachtige clip zat erbij met die kikkers. Weet je ja, dat nog? Kan je nog ja. Love is all. Dat gaan we draaien. Roger Glover and Friends. Gezongen door James Dio. Ronnie James Dio. Moeten we zeggen. Ik me herinneren dat ik ooit zelf nog eens geprobeerd heb om dit te zingen. Nou, dat heb ik één keer geprobeerd, maar daarna nooit meer. Tjuh. Nee, de man had een zeer uh, krachtig en zeer uniek stemgeluid. Ja, en hoog. Erg hoog. Ja. Ik ja. dat krachtig en, en, en uh, ruig, dat weet ik ook nog wel, maar die hoogte, man. Niet te geloven. Ja. Echt, moet je... Want je bijna verkeerd op je fiets gaan zitten als je ja. <laughs> dat wil. Het was een uh, zeer begenadigd zanger. In ja. geval. Welke Ronnie James Dio heet hij? Ja. Dat is een zanger. En die Roger Glover, ja, dat weet u dan ook weer, want dat was natuurlijk ook de bassist van uh, onder andere van Deep, Deep Purple. Purple. Ja. Deep Purple ja? speelde ook onder andere mee op Child in Time en zo. En nog een tijdje bij Rainbow ook. En daar heeft hij dus Ronnie James Dio ontmoet. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, Rainbow was weer dat uh, van Richie Blackmore. Hè? Het. het, uh, het het vervolg, het vervolg op me. die Purple, eigenlijk ja. in de tijd dat die Purple ermee stopte. Maar ja, die zijn later ook weer bij elkaar gekomen. Nu zal het niet meer zo erg gaan, want de, de beste, de, een van de beste organisten uit die het zien. Uh, John Lord is er niet meer. Dus die is niet meer. Nee. We gaan vrolijk door. Want we krijgen, we krijgen nu iets heel anders. Ja. Uh, u weet het. Uh, de, we zijn deze week of, uh, aan toeleven. Naar aanstaande zondag. Wanneer wij dus uh, die speciale uitzending gaan doen. Vijf uur lang over de zeezenders. Uh, de muziek van toen, gecombineerd met de actualiteit van nu... want het regio-nieuws en al dat soort zaken... die normaal in Zandvoort op zondag komen, die blijven. Die gaan we gewoon doen. Alleen uh, de muziek en de hele sfeer zal een beetje ademen. Zoals dat uh, uh, vroeger, dus 40 jaar geleden... bij Radio Veronica ging het, uh, het, zee, het zeestation, uh, de zeezender. En daar zijn we een beetje naartoe om het leven natuurlijk. En uh, ja, veel artiesten deden veel voor Veronica... En... Hadden er ook heel veel aan te danken. Ah, nou, dat dat weet ik wel zeker. Je, dat mag je stellen. Bedoel, Veronica was dé promotor voor de, voor de Nederlandse popmuziek uit die dagen. Zeker en heel ik. veel artiesten zouden niet groot geworden zijn als Veronica er niet geweest was. En als, uh, als die niet de moeite hadden genomen om ze dus inderdaad ook uh, te draaien. Zo is dat. Ja. Een van de mensen die heel uh, dankbaar was voor de support die hij altijd kreeg van Veronica... en die er zo'n dus liedje heeft gemaakt omdat Veronica dus uiteindelijk toch moest verdwijnen... was Peter Koelewijn. En Peter Koelewijn, ja, die kennen we natuurlijk allemaal... begon met uh, Kom van de Dak af en ging daarna door als platenproducer... maakte diverse hits voor heel veel artiesten... Uh, en maakte af en toe zelf ook nog een plaatje. En dat deed hij nu ook. Veronica, sorry. Het is Peter Koelewijn. en Bonnie Sinclair en ook Mouth en McNeil, jullie schoppen het ver, net als de rest hier in de show, best maar met hulp. Van... Skip 5. Eigenlijk wel waar het om gaat. Veronica, sorry, een liedje dat hij uh, Peter een opnam. Nadat uh, minister Van Doorn. Uh, toen de tijd ex-voorzitter van de KRO. En dan leg je de link natuurlijk al heel erg makkelijk. Mm -hmm. Ex-voorzitter van de KRO. Toen uh, ineens uh, minister van uh, CRM. Uh, ja, toen uh, dat dus gebeurde en daar kwam deze plaat. En overigens denk ik, als ik, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat er aan zo'n station als Veronica nog steeds behoefte is. Want het bestaat niet meer. Nee. Nee, het bestaat niet meer. Elk radiostation, zeker de. Uh, dat hebben allemaal formats. Hè? Daar moeten ze zich aan houden. Die is gericht op die doelgroep, die is gericht op die, die doelgroep. Ja, en dat had Veronica niet. Die, die, nee. die, die, die wist gewoon iedereen aan zich te binden. Ze hadden wel een bepaalde filosofie, en dat vond ik altijd een hele goede. Mm -hmm. dat, ze, dat ze hun dag dus indeelden, zodanig dat ze bijvoorbeeld smorgens bij koffietijd. was eigenlijk meer een programma, dus. Om het, nou ja, dat bedoel ik niet denigrerend. maar een programma voor de huisvrouwen. Ja. En daar was Tineke ook heel erg opgericht. Maar Tineke was ook een vrouw die uh, goede muziek propageerde. Zij is onder andere degene geweest die Exception veel gedraaid heeft. Toen iemand daar iets ja. in zag, draaide Tineke Exception. En daardoor is Exception in Nederland ook bekend geworden. Zat en... ook nog een middagprogramma voor zover ik weet? Mm, nee, dat niet. Of niet? Nee, Het formule was altijd, s morgens Tineke. Uh, en dan kreeg je Giel Montagne tijdens de lunch. Later werd dat uh, Wil gaan. Ja. En uh, dan kreeg je Lex Harding en dan kreeg je Rob Hout. En dan was het gebeurd. Ja. Ja, dan was het dag om. En, en dat waren allemaal programma's waarvan je dus echt de stijl van de DJ kon volgen. Niet de stijl van de station, maar de stijl van de DJ. Lex Harding was bijvoorbeeld iemand die best wel progressief was. En, en die ook, ook een hele moeilijke muziek. Uh, onder de mensen wist te brengen. Ik, ik heb door Lex Harding gewoon Emerson, Lake en Palmer, The Nice. Uh, Crosby, Stills, Nash. Uh, dat soort mensen. Allemaal yes, onder andere. Ja. Door hem ontdekt. Omdat hij dat draaide. Ja, ik, uh, <lacht> voor mij is het nog steeds de radio-dj. Ja, Maar goed, dat is... Uh, ja. Maar hij draaide gewoon muziek die een ander niet draaide. Nee. En dat was zo leuk. Uh, maar goed, um, dit was dus Veronica, sorry, van Peter Koeleweiden. We gaan door met uh, Steve Hardy weer. Ja, die staat nog helemaal twee keer op die ja. plaat. Kan er niks aan doen. Eh, goed trainen. vertegenwoordigd. Ja, is vandaag een keer goed vertegenwoordigd. zal zou Marga leuk vinden. Jammer ja. dat ze het niet hoort. Um, Helaas. Make Me Smile van Steve Hardy en Cockney Rebel. Nog een keer. Hier zijn ze. You've done it all. You spoke the game, no matter what you say For only metal, what a ball.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 out. Thank you Harley en Cockney Rebel was dit uh, voor de tweede keer. Maar ja, hij staat nog eenmaal twee keer op deze kant. Dus, en we draaien ze gewoon lekker in volgorde. Dat kan met deze plaat natuurlijk. Het zijn allemaal verschillende artiesten. We missen wel een leuk, bleuk. Ik ga toch gauw zoeken naar die andere LP. Want uh, we missen wel een paar mooie dingen, vind ik. Eigenlijk. Uh, mm -hmm. We gaan nu een, een nummer draaien dat in een, door diverse bands is opgenomen. Deze versie ken ik geloof ik niet. Ik ken hem geloof ik van een andere band. Maar dat doet er ook allemaal niet toe. Uh, in Engeland had je natuurlijk ook veel van die, van die Piratenstations, Omdat ook de BBC natuurlijk zeer oudbollig was in die tijd. Nou. En, uh, <laughs> en, nou, net als de Nederlandse radio, want dat stelde natuurlijk echt niks voor. Bitter weinig, ja. En uh, goede muziek uh, op die radiostaisons horen. Uh, toen had je alleen heel veel van 1 en 2 nog. Nou, en daarmee goede muziek horen. dat was. Uh, zeker voor de jonge generatie. Nou, ik, alleen elke omroep die je had. Het waren toen natuurlijk de Avro en CRV. <coughs> Uh, en de Vara en de Karo. Uh, die, hadden, die hadden hun eigen teenagerprogramma. En dat was dan een half uurtje. Of dikwetje, weet ik veel. En bij de Afro heette dat zeer fantasievol tussen 10 plus en 20 min. Dat werd toen <laughs> gepresenteerd door Joost Brink. En uh, bij de Vara had je tijd voor teenagers. Hè? Dat was Herman Stok. <middels> en, uh, Herman Stok. Ja, dat was toen de DJ voor de teenagers. <middels> Die het ooit nog eens heeft gepresteerd overigens in zijn programma Top of Flop. Eh, met al die, die, jury, die zogenaamde jury die er had om een nummer van de Beatles als Flop te verklaren. Dat werd met een knaller van een hit. Zeg. <lacht> dat was One and Hold Your Hand. Ik zal het nooit vergeten. Nou ja. Um, maar goed, um, we gaan door met uh, een, een nummer dat uh, de lof zang uit op al die piratenstations die er waren. enkele, uh, nou Dat waren er meer dan tien hoor. Er staan hier op deze hoes alleen al negen. Maar er waren er meer. En uh, <clears throat> nou, dat nummer dat heet dan ook zeer toepasselijk. De band heet Trinity, laat ik dat even vertellen. Hmm. En het nummer heet zeer toepasselijk: We love the pirate stations. Terug in de tijd. Yeah. Ja, dat is heel duidelijk een remake. Want het origineel van dit nummer dat klonk veel poppier en veel meer als, als rock. Dit was meer een beetje een, een, een, ja, een cover ervan uit denk ik midden jaren zeventig aan het ritme en de synthesizers te horen die bij het origineel gewoon niet bij waren. Um, maar ik weet niet meer van wie dit origineel was. Dus dat moet ik ook nog uitzien te vinden voor, uh, voor zondag. Maar ik denk dat mijn vriend Bart, die er zondag ook uh, voor een deel bij is, dat zeker weet. Want die is daar wel goed in thuis, denk ik. Uh, we Love the Pirate Stations was dit. En deze band die dit deden, die heette Trinity. En we gaan nu naar... Even kijken, gaan we nu doen. Oh, weer een Nederlands artiest. Ja. Aha. Ja, een Nederlands artiest. Ik ken hem, ik heb hem gekend. Ik heb hem wel eens ontmoet ook. Jack de Nijs heette hij oorspronkelijk. En uh, hij werd in Nederland voor een tijd door een aantal mensen toch wel verguist. Behoorlijk verguist, mag je stellen. Omdat hij uh, op een gegeven moment probeerde behoorlijk op Elvis Presley te lijken. Ja, en Elvis Presley is natuurlijk in de 70 jaren, begin 70 jaren, overleden. Dat weet iedereen. En uh, Jack Jersey had toch wel een beetje dat stemgeluid ook. Want dat had hij echt... Gewoon. En uh, ja. ja, omdat hij dus uh, toen met plaatjes kwam uh, ja. die, die, die een beetje à la Elvis klonken. Ja, hij wel. kon er zo voor doorgaan. Of? Hij kon er zo voor doorgaan. En uh, dat werd hem niet in de, door een heleboel mensen niet in dank afgenomen. Maar dat interesseert ons niks. Hij stond wel in de, in de Nederlandse hit parade, en dit liedje bewijst duidelijk dat hij inderdaad behoorlijk op Elvis Presley kon lijken. Jack Jersey noemde hij zichzelf als artiest. En het liedje wat we van hem draaien heet Papa was a poor man. Het is nog een leuk liedje ook. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, man. Papa was a poor man. Papa was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Ain't gonna money, ain't gonna But mama always felt so happy, cause papa was the best looking man who came around. Each day he came along, he sang a little song, he made the mama felt so happy. They got a little son, and papa got a down now. Yeah, I'm talking about papa, he was the poorest man in town. I never saw a man who was so fine, like papa, he was the only friend of mine. He was the poor, richest man in town When he brought some money on a Saturday night for Mama The Sunday was alright Mama was a poor man Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, man Mama was a poor man Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor, man You ain't gonna have you ain't gonna call The Mama always felt so happy the only man who tried so hard And when he had a boom, I always understood smiled, she always felt so happy So Papa said Tomorrow's tomorrow's to star Yeah, Papa, Papa He was the poor richest man in town And well, I was the only man who was so fine Like Papa He was the only friend of mine Yeah, Papa He was the poor Man in town. When he brought some money on a Saturday night for Mama, the Sunday was all right. Mama was a poor man. Mama was a poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor, poor man. Mama was a poor man. Mama was a poor man. Kijk, er wordt toch naar ons geluisterd. Dat vind ik wel leuk. Iemand die reageert op we Love the Pirate Station. Die kwam met een band als de Ivy League. Maar die waren het niet hoor, volgens mij. Ik, ik, ik, ga, het, ik ga het echt op zoeken. U hoort het nog. In ja. deze uitzending van me hoort u nog wel van wie het origineel was. Uh, Ivy League was trouwens wel een fantastische band uh, uit de 60's. Uh, Tossen en turning en zo. Als u zich nog herinnert. Uh, was een van hun grote hits. Um, we gaan uh, verder met... Uh, ja, een nummer waar ik ook weer een speciale herinnering aan heb. Sommige nummers, daar heb je zoiets van... Ja, daar heb ik iets mee. En dat heb ik ja. ook met het volgende nummer. Um, ik moest in de tijd... Uh, had ik gehad. Ge ge ge ge uh, nou ja, Janssen, kom op. Even terugspoelen. <lacht> ik had gereageerd op een advertentie. Uh, nee, het is anders. Ik had een advertentie gezet in een dagblad waarin ik een rhythm and blues band uh, zocht. In 1966. Ja. En daar werd uh, toen op gereageerd door een Joop de Kleuver. Uh, uh -huh. Van een bandje dat heette uh, Soul for Blues Quality. Nee, dat heette toen nog Save Our Souls. Ah. En uh, nou ja, dat, die, die zagen dat wel zitten. Maar ik moest natuurlijk voorspelen. Ik moest natuurlijk auditie doen. Dus ik werd meegetroold naar de zolder van het huis van Joop de Kleuver. Uh, toen nog aan de Duinotstraat in Arnhem. En uh, op, daar stond zo'n oude uh, spreeuwenkist. Ik bedoel, zo'n cirkelzaag, deze geloofs. Oftewel, een harmonium. Oh jee. <lacht> ja. En uh, daar moest ik dus op proef spelen. Ik dacht, je, gaat dit lukken? En toen zette ik, uh, toen zette ik het nummer van. Uh, het, het intro van het nummer wat, ik nu, wat we nu gaan draaien, zette ik in. En het was genoeg. Ja, we hadden we het gehoord. Dit was genoeg. Uh, en toen hebben we dus inderdaad uh, vijf jaar lang, of bijna zes jaar lang, vreselijk leuk gespeeld. met die uh, Sal-band die velen nog wel zullen kunnen, de Sal-Blues Quality. Uh, met Dane Clark natuurlijk, een keer uit Zandvoort. Vader van alle. Nou, ik ga de menu voor de, of, we gaan het nummer nu voor u draaien. Die Alan Price Set. Een I put a spell on you. I put a spell on you Because you're mine You better stop the things that you do But a spell. Zeezenders het zwijgen opgelegd. Zondag 31 augustus blikken we daarop terug bij. See you, see you. Tussen 12 en 5 uur herleven oude tijden. Muziek van toen met de actualiteit van nu. Go, go! Ja, zo gaat dat. Um, ik ben erachter. Intussen, u hoorde net de Alan Price Set, natuurlijk met, I put the spell into Alan Price. Die begon als organist van The Animals. En uh, daar op een gegeven moment uitstapte en zijn eigen band begon. En dat heette dus die Alan Price Set. Het, uh, het nummer is over een hele oude blues. Die heb ik ook nog ergens staan trouwens. Het is, uh, geschreven. Um, even kijken hoor, het is zoals even door meneer Jay Hawkins, als ik het goed, gewoon goed heb. Um, maar goed, dat, uh, ik ben erachter trouwens, dat wilde ik u even vertellen. Ja, ja, ja, ja. Um, we hebben hem gevonden hoor, we hebben hem gevonden. Ik heb uh, het origineel gevonden van het liedje We Love The Pyro Stations. En die band, die heette The Roaring Sixties. Ja, dat was de originele versie. En... Um, dat was de band die dus dat, dat liedje groot gemaakt heeft. Begon ook iets anders dan die versie van Trinity. Wat dus een remake was. Maar de band heette dus de Roaring Sixties. Dan weet u dat ook van. We Love the Pirates. Als ik er een tijd voor heb. Dan uh, probeer ik nog even van hem kunnen draaien. Maar uh, dat pro proberen we zo nog even. Kijken hoe we met de tijd zitten. We gaan nu door met een dametje. Dat uh, eigenlijk ook in het kielzocht van, van Gilbert O'Sullivan uh, succes kreeg. Gilbert O'Sullivan was een uh, natuurlijk nogal extra figuur die in een tuinbroek en petje op um, achter de piano liedjes maakte. En daar moest natuurlijk ook op een gegeven moment een vrouwelijke tegenhanger voor gevonden worden. En dat werd Lindsay de Paul. Een klein vrouwtje achter een piano. Hartstikke leuk. Leuk liedje ook. Het heet Sugar Me. Het is Lindsay de Paul. Als alles goed gaat. En het gaat goed. vrouwtje achter een piano was dat in de tijd. Net zoiets de, zeg maar de vrouwelijke tegenhanger van Gilbert Hoselle van in die tijd. Sugar Me. Vreselijk leuk liedje trouwens. Uh, ja, we gaan nu echt een beetje naar het piratengebeuren dames en heren, want ja. uh, um, je had er natuurlijk meer dan Radio Veronica en Radio <laughs> Noordzee. Ik zei het al, er een heleboel Engelsen uh, waren ook daarmee bezig. Veronica was wel een van de eerste hoor. De, niet de allereerste, want dat nee. was een uh, Deens radiostation, dat heette Radio Mercure... dat was een van de allereerste die, um, die, dat, die dit al deden. Veronica was eigenlijk een goede tweede. En daarna kwamen ook al die Engelse stations... Radio London, Caroline, eh, noem het allemaal maar op. Nou, ja. van Caroline, Radio Caroline was dit nummer... natuurlijk de herkenningsmelodie. Hier komt hij, de tune van Radio Caroline. Dat waren dus de Fortunes met de tune van Caroline. En dit hebben we in lunch ook al gedraaid, maar ik doe het nog een keer. Tune van Radio Noordzee in de tijd. Man of Action, The Last Reach Orchestra. Van Radio Noordzee internationaal toen de tijd. Man of Action van de Les Reed Orchestra. We laten hem nog even lopen. Dit is echt om mijn geheugen op te frissen. Want dit, dit weet ik echt niks meer van. Oh ja, toch. Ja. Peter heet de zanger en het heet Peace. Peace. toes are raised to the sky. This is harmony, love and understanding. Peter heet hij. Uh, ik, ik kon me niet... Nou, dat ik het weer hoorde dacht ik... Oh ja, dat is hem. Peter uh, Gosling heet hij. En uh, die... Laat me draaien lekker ook. En uh, dat nummer, dat heet dus Peace. Ik lees net uh, op internet dat uh, luisteraars van BBC Radio 2... in de gitaarlik van Led Zeppelin, Holland Love... hebben uitgekozen als beste gitaarlik ever. Nou, dat kan. Nou, dit is een mooi besluit van het programma. Dit is uh, Michael Robinson. Gebaseerd op het liedje American Pie van uh, Don McLean: The Day the Music Died. There's always a price you must pay. There's always a price you must pay. Now will you ever to help to a rock and roll ship. Were you into the forest as they walk? really don't matter, there was nothing that no one could say And When you wanted to hear your favorite song You knew you just had to turn your radio on Was it blues, was it soul? was it rock that made everyone roll? Well I can't pretend that I didn't cry When I heard the news they had to say goodbye Something's been a part of your life. The word legal don't mean right. Well, it's hard to say what makes a friend when there's something wrong. You know you can't pretend. But I knew. price you must pay, there's always a price you must pay, hey, hey, they've all gone away, the songs that they sang and the music they played, but we've all got to do what the government say, there's always a price you must pay, there's always a price you must pay, dancing green. Can you still hear the sound of the silence of the sea? And can you pretend that you didn't care when in 74 they took them off the air in a crowd from the people but nothing but the chief. En hiermee hebben we afscheid van u. Een uh, bewerking van het nummer uh, American Python Don McLean. Ja. Door Michael uh, Robinson. En uh, ja. De tekst is aangepast aan het verdwijnen van de zeezenders. Nou. Aanstaande zondag gaan we daar <lacht> vijf uur lang aandacht aan besteden. Um, dus uh, voor nu zit het erop. Uh, dank voor het ja. luisteren. Dank ook voor de reacties die we gehad hebben. Hartstikke leuk. Ja. En uh, morgen zijn we er weer met CFM Lunch. Anders, anders luister niet morgen, maar ik wel. Nee, ik ben de vrijdag weer. Jij bent de vrijdag weer. Jawel. Nou, oké. Okay. Nou. Fijne dag verder en tot morgen. Fijne avond en uh, tot vrijdag.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 There's a price you must pay Hey, hey, all The that music Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5